9 uur door Almegens met het NOS-journaal. De Duitse aartsbisschop gaat het schandaal rond de bisschop met de dure smaak bespreken met de paus. Dinsdag werd bekend dat bisschop Thebarts van Elst zijn ambtswoning voor 31 miljoen euro liet verbouwen. Zes keer meer dan begroot. Zijn baas, aartsbisschop Tzolic, zegt nu dat hij de situatie zeer serieus neemt... en dat hij de kwestie aan de paus gaat voorleggen. Bisschop Thebarts van Elst verdedigde vandaag de keuze voor zijn luxe ambtswoning tegenover het Duitse blad Bild...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 Dit is Radio 1. BNN Today. Felix Murders. Ach, het is avond. Het mis is een beetje buiten. Blijft al bij me gewoon bij de radio. Volgende week is het Amsterdam Dance Event. En daar wordt gevierd dat de dance muziek in Nederland 25 jaar bestaat. En ter ere van die verjaardag heeft Arne van Terpoven een boek gemaakt. Merry Go Wild. En als je denkt, Merry Go Wild, dat ken ik ergens van. Dat kan kloppen. Dat is een dansnummer van Grooveyard. Of beter gezegd, van Jeroen Verheij. Jeroen en Arne zijn hier. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. En het is donderdag en de Dark Today in de Wereld van de Misdaad met Crime Keizer Mick van Weli. Goedenavond, Mick. Goedenavond. Meekijken kan via de radio. Radio 1.nl. Klik dan op de webcam.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 Party safe to the shore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 So listen to Of Monster and Man, dat kan je alleen maar bedenken als je in Rijkjavik woont, toch? En dat, hè? dat is natuurlijk typisch IJslands. Little Talks, het was een hit, begin vorig jaar. Cool of? En je kunt er ook een beetje op dansen. Maar niet zoals volgende week in Amsterdam, want dan barst daar het allergrootste meerdaagse dansfestival van de wereld los: het Amsterdam Dance Event, het ADE. En de two brothers on the fourth floor: Tiesto, Laidback Luke, Teaspoon, Afra Jack en ja, ook Mental Theo. Ze mogen er allemaal kaarsjes gaan uitblazen. Want er zijn heugelijke dingen gaande, mensen. De Nederlandse dance bestaat 25 jaar. Op het openingsfeest van het ADE wordt een boek gepresenteerd over een kwart eeuw dance in Nederland muziekjournalist Arne van Terphoven. Die is een van de schrijvers en hij is hier. En naast hem zit Jeroen Verheij. En die zal bijna net zo lang DJ en producer als de Nederlandse dance bestaat. Arne, waarom dacht jij 25 jaar dance? Uh, daar moet ik maar een boek over laten schrijven. Wat een boek is dat geworden. Hoppatee. Er vallen, vallen je drie microfoons ongeveer om, bewusteloos. Maar het is hartstikke dik. Het ziet er prachtig uit. Heel mooi vormgegeven. Mijn complimenten. Maar hoe kwam je op het idee? Nou, ik heb tien jaar geleden al een, een, een boekje geschreven. Een bescheiden boekje over de housewereld. En dat heb ik gedaan omdat ik zo gefascineerd was door die wereld. Maar ik was toen wel 21. En ik dacht uh, dat zou ik eigenlijk nog wel een keer opnieuw uh, willen doen. En toen kwam die uh, 25 jaar in zicht. En toen kwamen de designers van het boek, de studio Maslow uit Amsterdam... die zeiden van, moeten we dat niet gewoon gaan doen? Toen dachten we, nou, oké, okay, laten we de krachten bundelen en ervoor gaan. En toen heb je verschillende schrijvers uitgenodigd... om daar maar het een en ander over te schrijven. Dus uh, we, we hebben eerst uh, Gerst van Veen erbij gevraagd. Eigenlijk de bekendste en ook de beste, beste dancejournalist van Nederland. Vroeger hebben we het uh, voorschoten. En hebben we, toen daarna hebben we een rijtje gemaakt van acht auteurs. We dachten, daar kunnen we het wel mee doen. En dan zoeken we aan het eind een beetje beeld erbij en dan uh, is het af. En uiteindelijk zijn dat uh, meer dan 160 medewerkers uh, geworden... Dus het is aardig uit de klauwen, geloof ik. Het is nooit meer terug te vinden, denk ik. Jeroen Vrij, jij bent DJ en producer. Je gaat al 23 jaar lang mee. Je draait aan alle uithoeken van de wereld. Ik zag dat je volgende week weer ergens in Japan draaide. In november, ja. Nederlandse dance is overal ter wereld. Hoe komt dat? Tja, <laughs> uh, ik denk dat we een handelsgeest hebben. En we hebben ook een vrije geest, denk ik. We zijn uh, party people to the max. Om het maar op zo'n mooi Nederlands te zeggen. <laughs> en uh, ja, we zijn in dat opzicht wel niet te stoppen, denk ik. En... Ja, het zit in alle kleine hoekjes en gaatjes. Maar die partypeople zijn natuurlijk ook de Amerikanen. Dat zijn ook de Britten. Ja, maar die, ja, het, het, het is grappig. Maar um, ik denk dat we hier in Nederland uh, creatief kunnen zijn, omdat we ook een uh, zorgstaat hebben. En ja, ook al uh, uh, lukt het niet... dan kan je toch nog wel terugvallen op iets. En daarom heb je die vrijheid om muziek te kunnen maken... die misschien eigenlijk nooit verkocht had kunnen worden. Je hebt worden. altijd nog geld om aan je kont te krabben, dat wil ik ja, zeggen. Ja, eigenlijk. eigenlijk wel. En ja, volgens mij was het wel een Amerikaan... Uh, die uh, uiteindelijk dan van Tiesto Hamburgers heeft gemaakt. Volgens mij. En Nederland heeft een goede naam, zeg je, in de dance. Jij bent een ja. Nederlandse DJ. Helpt dat dan ook, internationaal gezien, dat je uit Nederland komt... Um, nou ja, dat feest in Japan, dat is toevallig uh, Holland meets uh, Japan. <laughs> dat is wel heel erg grappig eigenlijk. Maar ja, ik, ik denk dat het bij mij niet zo heel erg veel uitmaakt. Omdat het meer om de techno gaat. En je moet mij echt kennen om, om me uit te nodigen. Maar ja, misschien dat het wel voor uh, Afrojack ja, of, uh, of Tiesto of zo uh, helpt. Ja. Ik heb geen idee. Misschien wel. Maar techno, daar houden ze van in Japan ook. Ja, daar zijn ze wel techno, ja. Oké. Okay. Ja. Over die megascene ligt dus nu dat hele dikke boek. Merry Go Wild is de titel. En dat is wel afgeleid van dit nummer. Hé, hey nee laat la, la, lekker lopen. Heerlijk. Ja, het? Kom van de bar af, Felix. Heerlijk is dat, hè? Ja, uh, Je hebt het uh, gemaakt onder de artiestennaam Grooveyard. En, en nu is dit de titel van dit megaproject. Waar komt die titel vandaan? Uh, nou, de vriendin die, die ik destijds had, uh, vond dat ik maar eens een keer een melodieuze plaat moest maken. En, uh, want ik was heel erg uh, in techno, want het experimenteren met beats vooral. En uh, ja, zeg maar, wat Dietjes natuurlijk graag willen, is dat er heel veel meisjes op de dans voor staan. En um, daarom vond ik dat de plaat uh, met een melodie ook een vrouwvriendelijk uh, ondertoon had. Uh, dus heb ik uh, maar de verwijzing Op het moment, naar... moment dat een, een plaat geen melodie ja. heeft, dan is die voor de mannen bestemd? Nou ja, um, kijk als je bijvoorbeeld naar dubstep kijkt. Uh, uh, Skrillex is heel erg populair bij mannen en bij vrouwen. Omdat... Ja aan de ene kant heel erg agressieve onderlagen in zit... waar de mannen, zeg maar, stoer op kunnen doen. En dan komt er een heel vrouwvriendelijk stukje in het midden... en dat maakt het dan populair. Dus, uh... En die vriendin destijds heette de Mary? Nee, nee, nee. nee. Het, he het is een verwijzing naar Mary-Go-Round. Wat uh, een soort kermis uh, natuurlijk attractie is. En uh, ja, daar is dan weer een verbastering van... als zijnde Mary-Go-Wild. Dus lekker losgaan. En toen dacht je, Arne, dat is de titel van het boek. Waarom? Nou, dit nummer is echt een... Ja... Het is een beetje oneerbiedig om te zeggen, maar het is eigenlijk een soort evergreen. Je kan dit nummer, het is inmiddels 16 jaar oud, Jeroen ongeveer. Je kan dit nummer op alle feesten, op alle tijden, in alle genres kun je dat draaien. Dus je kan het op zeg maar, hele opgewekte, vrolijke feesten als Sensation om 11 uur s'avonds draaien. Maar ook om 4 uur s'nachts op donkere technofeesten als Awakening. Het overstijgt alles. Ook bij trans? Bij transfeesten kun je het op zich ook wel draaien. Ja, ja. Hoe laat uh, dan? Wat zeg je? Hoe laat? Ja, nou, voordat nou, uh, ze allemaal beginnen in ieder geval. Ik wel een goed een Ja, tijdstip. Ja, we, we, we vonden mooi dat die energie erin zat. Go wild. En ook, ja, Mary. Uh, de, inderdaad, het vrouwelijke tintje hebben wij ook opgepikt. Want uh, het is nog toch wel een aardige mannenwereld nog, die dancewereld. Straks uh, heb ik het met jullie over 25 jaar Nederlandse dance. Want daar gaat het boek over, per slotverrekening. Is dit Bob Marley? Zijn dit de Welers? Hele andere muziek, jongens. Maar ook met een lekkere beat eronder. Ik hou mijn mond. alleen de dat, dat heeft natuurlijk te veel melodie hè? For, voor, <laughs> voor House. Nou, het is een beetje te langzaam. Ja, te maar traag. verder zou het uh, perfect kunnen. Hoe, hoeveel uh, beats per minuut moet het hebben, ongeveer? House? Nou ja, House is uh, vanaf 120. Dan begint het? Ja, dat is House. Maar wat is het lekkerste? Uh, het lekkerste is uh, 128, denk ik. Daar hou je rekening mee. vraagt hoe laat het is, hè? Ja, dat is weer een probleem weer. natuurlijk. Maar ja, dan... goed, Trance is over het algemeen 135 of zo. Dat vind ik vrij snel. Ja, terwijl het toch een beetje zweverig is. Ja, ja vandaar dat er ook zoveel breaks in zitten, denk ik. Om dat ja. dan weer op te vangen. Donderdag. En dan ik today in de wereld van de misdaad... met Bierlandse eigen koning van de onderwereld, misdaadjournalist Mick van Wely. Deze week stonden de zes van Brida opnieuw voor de rechten... nu voor het gerechtshof in Den Haag... na een eerder oordeel van de Hoge Raad over de eerdere rechtsgang. Op grond daarvan verklaart de Hoge Raad de vordering tot herziening van de zes veroordelingen gegrond... en verwijst de zaken naar het rechtshof in Den Haag... om deze opnieuw te behandelen en af te doen. En dat gebeurt nu, hè, Mick? Dat gebeurt nu. Uh, drie mannen en drie vrouwen zijn begin jaren negentig veroordeeld... voor de moord op oma Kok, een vrouw van zes, Chinese vrouw van 56 jaar. Uh, de drie mannen zijn veroordeeld tot celstraf tot tien jaar. De vrouw kreeg wat lagere straffen. Nou, die hebben ze inmiddels uitgezeten. Je zou zeggen, dan is het klaar, over en uit... Maar een van de voordelen die vond dat hij onterecht is veroordeeld. En heeft uh, mensen erop aangesproken. Er is een herzieningsverzoek gekomen. Zo heet dat dan. Een herzieningsverzoek, ja, een verzoek om herziening van de zaken. Dat de zaak overnieuw moet. Uh, dat herzieningsverzoek dat is mede tot stand gekomen... Uh, uh, door een groep die zich met, uh, met uh, oude moordzaken bezighoudt. Die heet Gereden Twijfels. Dat onder leiding van de bekende rechtspsycholoog Peter van Koppen... En wat interessant is is dat in die projectgroep zitten ook studenten... die dus uh, tijdens een opleiding kijken naar die oude zaken. Nou, Het is heel bijzonder. We hebben vanavond hier in de studio twee van deze dames. Dat zijn Anne Vechtelo <gacht> en uh, Danae Stad. En we gaan met hun vanavond uh, daarover praten. Ja, want voor de duidelijkheid. Jullie hebben niet gewerkt aan de zaak van de Zes van Breda, hè? Nee. Jullie zijn nu aan het werk. Aan welke zaak? Daar kunnen we helaas niks over zeggen. Jammer, ik wist dat van tevoren, maar ja, ik kan het proberen. Ja. He? Ja, ja, je weet het nooit, hè? jullie hebben geheimhouding, maar mogen jullie wel vertellen hoe jullie werken? Ja, zeker. Hoe werk je dan? Um, nou, het begint eigenlijk, uh, je komt de eerste keer bij elkaar, wij zaten dan met een, een groep van zeven mensen. Zeven studenten? Ja, zeven studenten, en dan onder leiding inderdaad van Peter van Kop en dan nog twee docenten van de VU. En uh, het eerste wat je eigenlijk doet is, is je krijgt een nou ja, heel groot, dik straftossier voor je neus en uh, je gaat eigenlijk twee tot drie weken gewoon lezen. Gewoon het hele straftossier doorlezen en uh, daarbij aantekeningen, aantekeningen maken uh, nou ja, van dingen wat je opvallend vindt. En uh, nou ja, dat, dat is eigenlijk de start en op basis daarvan uh, uh, haal je eigenlijk thema's eruit. Uh, van opvallende dingen in de zaak. Dus wat zijn nou eigenlijk de, de meest bijzondere dingen... of wat zijn de meest uh, interessant, interessante dingen die je uh, in zo'n zaak spelen? En blijft en daar... het bij dat lezen, bij dat flowje of ga je ook nog wat andere dingen doen? Dan ga je ook bellen. Je gaat uh, een heleboel bellen. Je, uh, ja, je begint dus inderdaad met het lezen. Je gaat aantekeningen maken... en daarna ga je vooral heel veel uh, vragen stellen aan deskundigen. Uh, mensen die uh, niet per se iets met de zaak te maken hebben... maar die wel uh, op, op bepaalde gebieden uh, deskundig zijn... en uh, daar jou meer over kunnen vertellen... En dan ja, ga je eigenlijk gewoon een heleboel dingen uitzoeken en uh, ja. En je, begint, je begint eigenlijk gewoon helemaal vanaf punt nul weer. Ja, je, ja, je begint echt gewoon met ja. het, met het uh, heel grondig lezen van het dossier. Ja. Dat is dus al voor je uitgezocht, hè, dat dossier. Dat ligt er al. Het is niet zo dat er tien dossiers liggen. en pak er maar eentje. Nee, nee, nee, dat, nee. je krijgt inderdaad per groep uh, krijg je gewoon een, een, een dossier. Want waarschijnlijk hey. zijn er dan nog mensen geweest... Sorry, die, die uh, hebben gezegd van... Uh, dit klopt niet helemaal, waarschijnlijk. Uh, zoek er dus uit. Ja, het is zo dat, dat uh, mensen kunnen hun zaak aandragen... Uh, bij uh, Peter van Koppen. En hij gaat dan kijken, goh, zit er iets in die zaak? Zou daar misschien iets aan de hand kunnen zijn? Uh, en kunnen we daar wat mee met het project? Hey Anne, jij had... Jij had uh... Uh, bloed als thema. Dat, dat bloed speelde trouwens ook een rol bij de Sins van Breda. Een bloedspoor wat is aangetroffen... wat niet van een van die uh, voordeelden was. Maar wat doe je dan met het thema bloed? Um, ja, ik kan er in deze zaak... natuurlijk niet zoveel over zeggen. Ik kan Heewel. wel wat algemene dingen natuurlijk <laughs> geven. Bloed kan natuurlijk in de zaak... best wel belangrijk zijn. Er valt veel af te leiden uit bloed... Um, en ja, wat je dan gaat doen. Is, is gewoon kijken wat voor sporen zijn er. Uh, en um, ja, wat zou dat kunnen betekenen. Um, en dan ga je uh, praten met, met. Bijvoorbeeld met rechercheurs. Die daar uh, verstand van hebben. Uh, wat kun je allemaal uit bloed afleiden. Um, wat betekent het dat het op bepaalde plekken zit. Hoe, hoe kan dat gekomen zijn. Ja. Uh, en daar ga je naar kijken. En laten jullie ook bijvoorbeeld. Nieuw technisch onderzoek doen. Dat jullie iets uh, dat jullie het op, een, een, Je kunt niet bijvoorbeeld een spoor opsturen. Of, zo. of laten jullie wel een ander forensisch bureau bijvoorbeeld kijken naar een broespoor nou, ik weet niet of dat maar. in de geschiedenis van gereden twijfel gebeurd is. Dat, dat, zou ik, dat durf ik niet te zeggen. We hebben ook niet de beschikking over de sporen. Zeg maar. We hebben het stafdossier, maar nee, we hebben ik. Niet, uh, niet niet de sporen. Maar dan, uh, zijn we dus het thema bloed. Wat voor thema had jij dan? Um, nou ja, ik ga hier niet alle thema's opnoemen. <laughs> in ieder geval als zaken uh, van toepassing waren, maar Um, nou, als je bijvoorbeeld vergelijkt met de, met de zaak van, uh, van uh, de zes van Breda, daar is het bijvoorbeeld heel erg belangrijk dat, uh, dat de verklaringen van de, van de verdachte inconsistent waren. Nou, ja, dat zou bijvoorbeeld dan een thema kunnen zijn. Dus van hoe komt het nou dat, dat uh, uh, één persoon steeds een verschillende verklaringen aflegt en dat er drie zijn die dat ook nog weer met elkaar weer niet matcht. Dus wat, hoe kan dat? Dus dat zou bijvoorbeeld een heel goed thema zijn wat, wat je uit zo'n zaak Mick, Peter, Peter van Koppen doet dit. Eh, ja. Naar aanleiding van telefoontjes dus van mensen of van brieven of van e-mails of wat dan ook. Waarom ja. doet u dat? Nou, ik heb hem dat vanmiddag gevraagd. Het zijn dus inderdaad telefoontjes van advocaten, van veroordeelden zelf. Uh, van, van, van, van nabestaanden, uh, oud-politiemensen ook. Eigenlijk wordt dat, dat team het hele jaar gevoed hè, door, met e-mails van, uh, van mensen die, uh, die zeggen het klopt niet. Uh, nou, waarom doet hij dit? Uh, je zal maar jarenlang onterecht vastzitten. En het gebeurt dus. Kijk maar naar de Puttense moordzaak. De, de, de twee van Putten die hebben jarenlang onterecht gezeten... voor de moord op Christel Ambrosius. Het gebeurt dus echt. Schiedammer Park, Parkmoord is ook zo'n zaak. Uh, ook een grote gerechtelijke dwaling. Dus hij probeert weer alles uh, ja, te kijken. Er worden dus fouten gemaakt. En, en proberen om toch, iemand, toch, he, toch duidelijk te maken dat iemand onterecht is uh, veroordeeld. En ik heb hem ook gevraagd bijvoorbeeld over het effect van die Parkzaak, Waar heel veel om te doen is geweest. Dat wordt in, binnen justitie ook genoemd. De grote crisis binnen opsporing genoemd. Ja. Toen kregen we een rapport, posthumus. Er eh, kwamen totaal nieuwe richtlijnen voor regisseurs om te werken, veel zorgvuldiger. Eh, dat soort zaken. En ik vroeg aan hem van wat is het effect geweest, eigenlijk van die hele commissie posthumus. Dus wat hebben we geleerd van de, de Schiedam Parkboard? En dat was van kop eigenlijk heel. Eh, kort in, in zijn antwoorden zegt eigenlijk... jullie <laughs> lachen, eigenlijk uh, <laughs> bijna niks. Uh, weinig, uh, uh, niet zo heel veel. Hij zei niet van dat, dat er echt enorme uh, verbeteringen zijn. Uh, het gebeurt door. nog steeds. Hij zegt, het. we hebben wel heel veel meer procedures... maar er worden nog steeds gewoon heel veel fouten gemaakt. Dit is noodzakelijk werk wat jullie doen? Ja, ja. denk ik. <laughs> Je weet het niet zeker? Nou... Jullie zijn ja. de luizende pels van justitie-officieren. Ja. Ja. Ja. Ik zou zenuwachtig worden als ik weet dat mijn zaak dan bij zo'n groepje zou zitten. Het is heel goed werk wat jullie doen. Ja, nou ja, het is, het is goed dat bijvoorbeeld een zaak waar inderdaad zo'n twijfel is, um, omdat het is echt heel grondig, zeg maar, te bekijken en daar ook heel erg veel tijd voor neemt. Want wij zijn zes, nou ja, vijf tot zes maanden, kan ik wel zeggen, bezig met best wel uh, ja, heel grondig zo'n dossier. Al die experimentjes of de deskundigen spreken. En um, ja, dat, dat is wel heel goed. En, en bijvoorbeeld uh, over de schiedammer parkmoord Wat uh, jij net zei. Dat, um, uh, vandaar is ook bijvoorbeeld gekomen dat de politie moet werken met, uh, met meerdere scenario's. Ja. En dat is ook iets wat wij moeten doen. Ja, ja. ja bijvoorbeeld. Als, uh, we zijn nu dan aan het schrijven. Alles opschrijven wat we nu uit de zaak hebben gehaald. En um, de laatste hoofdstukken gaan ook puur uh, omdat uh, om ze... Om zoiets, zeg maar, die scenario's. Er komt geen conclusie uit van. Oh, dit, uh, is er zijn fouten gemaakt, er moet uh, een herziening komen. Maar het is ja. meer van we hebben een schuldig scenario en een onschuldig scenario. En dat is. Dat, aan ja, wie beoordeelt dat dan op een gegeven moment? Of er een herziening moet komen, ja of nee? Aan de hand van jullie stukken? Ja, niet wij. Dat kan dan nog weer aangedragen worden bij zo'n commissie. Ja, ja. ja. precies. Ja. Ja, en Het is leuk dat het, het. zijn natuurlijk studenten meestal met een achtergrond criminologie. Soms ook met, uh, met rechten. En die kijken toch vanuit een heel ander perspectief. Je hebt een soort, toch een soort wetenschappelijke achtergrond. Ja. Waardoor je zo'n dossier anders bekijkt. En, en anders onderzoek zou kunnen doen. En Krijg je veel studiepunten ervoor? Nee. Nou ja. uh, nee, maar ik ken niemand die het om de studiepunten nee. doet. <laughs> je moet het echt wel willen. Ja, ja want ik ga het veel tijd in zitten. Maar het, het, het is wel ontzettend interessant en heel leuk om te doen. En je vestigt meteen een naam. Dat hopen wij bij deze... Ja, voor, je, voor je cv is dat ja. natuurlijk... Maar ik bedoel, je, zit, je bent dan een soort chosen one, Je zit bij, bij de club van Van Koppen. Dat is wel heel bijzonder. Ja, nou, je komt dan in één keer op dit soort plekken ook. Dus dat is, uh, ja. Ja, dat is heel leuk. Hoeveel tijd zijn jullie nu meer kwijt? Um, nou, de, eerste, de eerste maanden wel bijna fulltime. En als je bedenkt dat je dat naast je studie doet... <laughs> is het best wel veel. En Wij zijn bijvoorbeeld in februari 2012 begonnen... En heel erg intensief gewerkt. En dan, dan uiteindelijk ga je wat minder tijd aan besteden. Nu gaan we schrijven. En dat is ook alweer iets wat gewoon veel tijd in beslag gaat nemen. Ja. Maar ja, het is wat Anne zegt. Je doet het niet voor studiepunt of iets dergelijks. Het is echt een... Um, uh, ja, echt vanuit de motivatie, motivatie dat je een ervaring wil opdoen om eens zo'n strafdossier te, te zien en, ja. en daarmee bezig te zijn. En eens veel praktischer met het onderwerp bezig te zijn. Want, want een studie is natuurlijk best wel theoretisch en nu ben je eindelijk eens een keer. Dit, dit is zo heel erg het echte werk bijna. En, en ja. dat, is, dat is gewoon heel leuk om een keer te zien. Danae en Anne hartelijk dank. Veel succes ermee. We horen van jullie. Vast en zeker. En eh, Mick, dat zit er Geweldig. wel in. hè? Jij ja, weet nee, ook... ik, ik, ik, ik volg het. Ik vind het mooi. Ik ben heel benieuwd uh, welke, met welke zaken jullie nu bezig zijn. Dus ik hoop het nog ooit te kunnen horen. Ja, ja. ja. Zeker. Nou, Als het boekje uitkomt, dan... Uh... En ah, er komt het boekje van uit. Nee, okay. ja. Gereden twijfel heet het clubje waar zij bij zitten. Uh, geen enkele twijfel over... Uh, over... Uh, over uh, World Party. Wel eens van gehoord? Echt niet? Nou, bij deze dan. <tied> een Britse popband, maar dat is eigenlijk maar één man. dus Carl Wallinger. Hij komt uit Wales en dit nummer heet It's It is Like Today. Je, je kende het echt niet? It's Like Today. Nee, sorry. Nee? Van welke muziek hou jij dan? Ja, nou ja, ik ben dus meer een beetje van uh, Bob Dylan, Pink Floyd, Die weet. Dat is lang geleden. Ja. Zometeen horen we of er al nieuws is uit Den Haag... over de begroting van volgend jaar. En ik praat verder over 25 jaar dance-muziek in Nederland. Eerst het NOS Journaal van half tien met Doral Megens. Dit is Radio 1. De Republikeinen willen het schuldenplafond tijdelijk verhogen. En in ruil daarvoor willen ze bredere onderhandelingen over de begroting. Voorzitter Beener van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden... praat er later vandaag over met president Obama. Volgens het Witte Huis gaat de president zeker akkoord... met zo'n tijdelijke verhoging, zolang daar geen verdere eisen aan vastzitten. Doordat de chauffeur niet doorhad dat zijn vrachtwagen een klapband had... zijn vanavond vijf automobilisten langs de A13 met pech stilkomen te staan. Onderdelen van de vrachtwagen raakten los... kwamen terecht op de snelweg tussen Rotterdam en Delft. De automobilisten konden de brokstukken niet meer ontwijken. Politievakbond ACP heeft in een brief aan minister Opstelten... zorgen geuit over de slechte portofoons van de politie in Limburg. Volgens de bond functioneren de portofoons al meer dan een jaar slecht... en levert dat soms levensgevaarlijke situaties op. De bond stelt dat de ongeregeldheden bij de voetbalwedstrijd... Fortuna Sitta tegen MVV van vrijdag... voor een deel te wijten waren aan gebrekkige communicatiemiddelen. En doellijntechnologie in het voetbal? Het komt er definitief tijdens het WK volgend jaar in Brazilië. En de FIFA heeft nu gekozen voor een Duits systeem, Goal Control 4D... De bond en de organisatie hadden goede ervaringen opgedaan met dat systeem... tijdens het toernooi om de Confederations Cup. In Nederland begon vorige maand een proef met een ander systeem, Hawkeye. Dat zijn de hoofdpunten. Hey, journalist en politicoloog Monique Samuel reist op dit moment door het Midden-Oosten. En daar onderzoekt ze wat het effect is van de strijd in Syrië op de omringende landen. Voor BNN Today houdt ze een audiodagboek bij. Vandaag dag 3. Dit is Monique Samwel vanuit Erpad. Een klein tijdelijk vluchtelingenkamp in de buurt van Selmanië. Helemaal aan de oostelijke kant van Noord-Irak, vlakbij de Iraanse grens. In dit kamp wonen 2448 vluchtelingen. Op dit moment in witte UNCR-tenten. Het is een lege, schrale plek in rotsachtig landschap. Het is winderig. Er zijn tijdelijke dixieachtige toiletten waarvan de deuren regelmatig eraf vliegen en wegwaaien. Maar er is gewoon drinkwater. Ik heb het zelf geproefd. En er is een soort van schooltje. Verderop in de buurt wordt een nieuw kamp gebouwd voor 40.000 mensen. Irak overstroomt met Koerdische vluchtelingen. Nadat de grens drie maanden deze zomer gesloten was, kwamen in augustus duizenden vluchtelingen per dag naar binnen. Er zijn nu 17 officiële kampen in Noord-Irak, maar de meeste mensen wonen niet in een kamp. Zij le leven in de stad en bouwen daar een langzaam een nieuw leven op. Khourish-Irak staat relatief positief tegenover de vluchtelingen en maakt het hem vrij makkelijk te bewegen en een werkvergunning te krijgen. Hoewel de laatste berichten toch laten doorschemeren dat het nu met de enorme toestromen vluchtelingen... Het de nieuwe Koerdische inwoners wat moeilijker wordt gemaakt. Het kamp dat binnenkort hier zal herreizen voor 40.000 mensen... wordt een kamp waarin mensen een eigen stukje land krijgen... zodat ze een huis kunnen bouwen. Noord-Irak gaat er niet vanuit dat deze Koerden snel teruggaan naar Syrië. Maandag, het vierde deel van het dagboek van Monique Samuel. Ik praat over dance, dance, dance zometeen. En this is what it feels like... This is what it feels like. This is what it feels like. Arma van Buren heeft zijn naam eraan verbonden... maar wat hij er precies aan gedaan heeft, dat ga ik zo vragen. Featuring Traffic Guthrie. Roelof. Wij vieren hier vanavond 25 jaar Nederlandse dance. Arne en Jeroen zijn nog hier om daarover te praten. Dan vraag je je misschien af. Roelof... Werd er daarvoor dan niet gedanst? Werd er geen dansmuziek Wacht, in heen, Nederland ik gemaakt? We er een slinger aan dat ding hè? Kijken dat... of er nog wat uit kan komen. Ja? Huh? Huh? Nee. Oké. Okay. Okay. Point, point, point. Uh, nou, of er uh, uh, eerder dansmuziek werd gemaakt. Er kwam zelfs net een mail binnen. Van, ja, oh, valt disco dan niet onder? Dance? Nou, beste Jeroen Paalvast, natuurlijk wel. Hè, dat weten wij ook wel. Er wordt al eeuwenlang gedanst in Nederland. Ik heb even uh, uh, vrij kraak drie voorbeelden uit het verleden opgezocht. Neem nou dit. Dit is Hollandse dance die al eeuwen populair is. Herken je het. Dit is nou de hordelenpiep. piep. Dat ziet er enorm sexy uit als je die danst. Dat kan solo, maar ook in groepen. Handjes op de rug, soms even inhaken. Als je wilt weten hoe precies, dan moet je op YouTube zoeken op volksdansgroep Het verken. dan kun je het allemaal precies horen. In de jaren twintig van de vorige eeuw kreeg je dit. Dansen in de jaren twintig. De Foxtrot en de Charleston, oorspronkelijk Amerikaans, maar dat waaide snel over naar Nederland. En zoals sommige dans nu wel door. Go als godeloos wordt beschouwd, vonden ze dat toen ook wel het geval. De Amsterdamse burgemeester Willem de Vlucht. Die zou waarschijnlijk geen fan zijn van het ADE. Want hij verbood het Charles tezelfde tijdje in de jaren 20. En dan denk je, ja, was dit maar verboden. De elektronica's, de tiesto's van de jaren 80, toen heel de wereld op Hollandse muziek danste. Ook al 35 miljoen zijn ervan verkocht. In het Engels heet het de Chicken Dance. En dat is te verklaren, het daar dansje laat zich samenvatten als Doe een kip na. <lacht> Dit waren de andere tijden van de dance, terug naar de onderzoek. Volgende week tijdens het, het Amsterdam Dance Event wordt het boek Mary Go Wild gepresenteerd over wat er in die kwart eeuw is gebeurd. Arne van Terphoven, jij vertelde net iets over, die, over, over dat nummer van, uh, van Armin van Buren. Want dat staat er dan op, op dat label. Heeft hij er iets aan gedaan? Armin van Buren heeft deze track wel gemaakt, ja. zeker. Ja? Maar wat hij heel duidelijk gedaan heeft... is eigenlijk, hij is zeg maar begonnen als, als uh, DJ in clubs en festivals... Zeg maar, waar ons boek ook over gaat. En hij heeft dat eigenlijk teruggebracht naar de, naar de hitlijsten. En dat noemen, ze eigenlijk, dat noemen ze EDM, Electronic Dance Music. En dat gaat nu in Amerika... Echt door het dak en verdient hij miljoenen mee. Maar dit, is, dit is gewoon een popliedje. Wat je Ja, hoort. precies. Precies. Dus uh, je, wat, wat ze overgenomen hebben van house is zeg maar opbouw, opbouw, opbouw, opbouw. En dan gaat het heel even los en dan gaat het weer over in een refreintje. En daardoor is het dus voor radio. Uh, maar alleen omdat er een beat onder staat kan je het nog een beetje rangschikken onder Dansen. On sorry voor die vuist. Ja. <laughs> onder <the> House. <laughs> ja, maar dit gaat wel heel ver hoor. Dit is ver afgedreven van de house en de techno die bijvoorbeeld je goed maakt. En uh, het boek heb jij gemaakt met de behulp van een heleboel mensen. Want het is een verschrikkelijk dikke pil geworden. Ik zei al, heel mooi. En uh, wat, uh, uh, ja, het begint bij 1988 hè, met deze plaat ongeveer, denk ik. Zeker what time is it? It's time Oh, la, la. Oeh. Oeh. Oeh. Ik heb steeds de neiging om mee te gaan brullen. En dan uh, gewoon teksten te gaan verzinnen. Goed, hè? Ja, ja. Wat, wat is dit voor nummer? Welke tijd was dat? Dit is 88 denk ik Jeroen. Ja. Jack to the Sun of the Underground. Dit is de allereerste uh, Nederlandse houseplaat ooit gemaakt. Laat daar geen verwarring over bestaan. Vele Amsterdammers denken dat het uh, Eddie de Clerk, Gert van Veen en Corné Bos waren. De man. Maar dat is niet waar. Het is een Rotterdamse plaat. Um, en uh, zijn naam was Hithouse. En dan denk je, god dat is goed gevonden. Maar yeah. dat is eigenlijk een vertaling van zijn naam. Slaghuis. Peter Slaghuis die heeft dit gemaakt. Ja. En was het meteen een succes dit nummer of niet? Dit was al een top 40 Ja. ja. ja, ja. Maar volgens mij heeft hij het gekopieerd van uh, Eddie Flashing Fox. Nee, uh, hoe heet hij ook weer? Fast Eddie, toch? En er zit een uit. sample in die later in uh, No Good van de Prodigy zat. Ja, ja, ja. Dus Ze is allemaal lekker bij elkaar Maar goed, de Prodigy heeft alles gesampled. Ja. Jeroen, jij stond in deze periode voor het eerst op de dansvloer. En, uh, en toen hoorde je dit? Was je meteen verkocht? Ik was meteen verkocht, ja. ja. ja. Er was geen twijfel over mogelijk. Ik was vrij jong natuurlijk, 16, 17 denk ik. En Mijn ouders liepen boven en mijn moeder luistert nu. en Die gaat nu horen dat ik dan thuis kwam en vervolgens gewoon weer meteen de deur uitliep. Dat deed ze gewoon wel. Nou. En uh, dat deed ze al lang natuurlijk. Ja. Maar uh, ja, goed, dat heeft er wel voor gezorgd dat ik uh, deze muziek kon horen. en ook deze carrière kon uh, beoefenen. Maar uh, ja, ik, ik ging mee met uh, jongens die dus wat ouder waren. Uh, hadden een rijbewijs en uh, brachten me mee naar Parkzicht. waar uh, Golden Earring en uh, I'm Your Venus uh, gedraaid werden. En dan Stroking ineens blue. Amnesia Ibiza tussendoor. En die plaat hoorde ik en het was echt wow, wat is dit. Mick, kwam dat nou uit Engeland of niet? Of de VS? Of Sorry? Er zit feesten en zo en dat soort dingen? Of was dat um, nou um, ja, oorspronkelijk ah. komt het natuurlijk uit Chicago. Oh, ja. Warehouse. De, de Warehouse house. daar is begonnen, hè? dat ja. staat er ja. iets ook in het boek. Gert van Veen schrijft erover. Daar uh, was, is daar de basis gelegd Het is voor eigenlijk house. begonnen uit verveling uh, uh, over de, de <laughs> nieuwe disco uh, platen. Waren daar disco DJ's? Allemaal uh, zwarte mensen en ook gay. Uh, die dan fanatieke disco scene hadden. En Frankie Knuckles, de DJ daar, die was niet meer tevreden over de discoplaten. Dus wat ging hij doen? Oude platen mixen en dubben en versnellen en uh, editen. Uh, en dat werd uh, de, zeg maar de sound van The Warehouse. En dat in de Volksmond heette dat House. Dus gingen mensen naar platenwinkels. En die zeiden, wij willen muziek uit The House. House muziek. En dat is inderdaad in uh, Detroit deden ze weer iets heel anders. in New York ook. En dat is eigenlijk overgewaaid daar, naar Ibiza. En daar is het opgepikt door Europeanen. En wat deden ze in Detroit dan? En Detroit had dus een, uh, ja, een wat industriële, uh, killer uh, vorm. Die meer was gebaseerd op uh, uh, kraftwerk. Dat is Grappig. Waren er waren daar uh, drie uh, zwarte, hele uh, jonge jongens. En die luisterden naar kraftwerken. Die dachten, dit kunnen wij ook. Maar Detroit heeft aan de ene kant natuurlijk Fonkiness. Je hebt uh, George Clinton, komt er vandaan in Motown. En aan de andere kant is het natuurlijk een hele grauwe industriële stad. En dat hoor je er allemaal in terug. En dat is De dus faan, faan, faan. Nou, de autobaan. Eigenlijk is dat het begin geweest van, uh, van de house. Dat is heel belangrijk geweest ja. voor house, ja. Ja. De Nederlandse klanken die sloegen uiteindelijk aan. We hadden het net over die Nederlandse klanken met Hithouse. Dansvloeren stroomden langzaam vol. Ik ga er even door, snel doorheen. Op naar de jaren negentig. En dan hebben we het over gabbers en over trance. Toch? Ja, ja nou, gabbers, ja, zeker wel. En dit nummer dan. We <totstuk> ga nou, zo nog een tijdje door, kan ik je verzekeren. ga <totstuk> Ja, eigenlijk is het nog niet eens zo heel erg gabber. Het klinkt gewoon meer als techno eigenlijk. En dat, dat komt vooral doordat er een uh, 909 drumcomputer is gebruikt. En dat, dat, dat, is, dat is eigenlijk de basis voor techno. Jij hoort meteen dat er een 909 drumcomputer is. Ja, dat hoor je aan de hi-hat en de kick. En dat, er is dan een soort van. Uh, dat is dan een beetje overstuurd zodat die kick wat harder erin komt. Maar dat is iets later echt. Heel hard geworden. Dus dan, ja, dan wordt het echt zo overstuurd... dat het eigenlijk alleen nog maar een soort van ruis is. En dat is dan Gabber. En dan nog zeker twee keer zo snel bijna, denk ik. En toen waren nou, er een aantal mensen... die wilden het allemaal wat rustiger hebben. En ja. toen kwam deze vorm. Dat heet dan Trance. Ja. ja. Die Gabber, dat was echt wel echt radicaal. Hè? Dat is het allerhardste uh, genre... Uit die 25 jaar. En grappig genoeg is dat ook het enige genre wat echt authentiek Nederlands is. Voor de rest is het overal van vandaag gejat en gesampeld. Uh, nou die er, is er is nergens in de wereld gabber of zo. Jawel, maar dat hebben wij bedacht. Want ja. is, uh, het is echt, dit is echt het enige en echt authentieke Nederlandse genre. Heel en die grappig. twee platen die ik net hoorde is allemaal Rotterdam ook. Is, kort, is kort, mij het minst en muzikaal? Sorry. Is het gabber ook het minst muzikaal? Nou, van? nee, dat vind ik niet. Nee? Het, is, het zit altijd wel heel erg sterk in elkaar. Er wordt heel veel uh, nagedacht over de breaks en de kick en, uh, en noem het allemaal maar op. Er gebeurt heel veel in zo'n plaat. Okay. Maar het gaat wel om de energie. Het gaat wel en om, om energie, ontstond ja. uh, de energie, En daarom stond inderdaad de Gabbercultuur. Nou, dat was vrij radicaal. Uh, dat was wel op een gegeven moment de grootste jonge cultuur ooit in Nederland bestaan. Je kent nog wel met de Aussies en de Kale Koppen ja. en uh, Nike en Max. Um, en de, de, die scene die werd zo groot maar dat was zo heftig, feesten, nachten door, weekenden door uh, en op een gegeven moment werden die gabbers eigenlijk een beetje belachelijk gemaakt, onder andere door Bob Vosco met zijn daar is gabbertje, en toen ineens stortte die scene als een kaartenhuis in, iedereen had het helemaal mee gehad, en toen dachten de grote feestorganisatoren, waren eigenlijk op zoek naar een nieuw geluid en dat zond ja. eigenlijk haaks op die gabber namelijk vrolijke, dromerige uh, trends, en toen de Nederlanders daarmee aan de, gaan, uh, aan, de, aan de haal gingen, toen werd het pas echt succesvol, want uh, Chesto en Armer van Buren en Ferry Korsten... die zijn hiermee de hele wereld uh, overgegaan. En, en dat doen ze nog steeds. Veel galm erop, hè? Veel galm, ja. ja. ja. ja. Niet heel moeilijk. Hele, hele galm Ben jij van de, van de dance, Mick? Uh, Ik heb uh, eind jaar, of nee, begin jaren negentig gewerkt in een house-tent die niet meer bestaat in Scheveningen. Daar hadden we het net over met Jeroen, de Exposure. En uh, ik heb zelfs nog wel eens een keer gedraaid. En uh, ja, ik, uh, ik was een fanatiek uh, houser. Ja. Mellow house, clubhouse. Ja, mellow house. Ja. Ja. Ondertussen, Jeroen, eh, draaide jij weer een andere stroming, techno. En uh, ja, dat is een stroming die er al vroeg was en altijd is gebleven. Ja. Maar, maar die is eigenlijk nooit een, een groot succes geworden. Zoals de trans en de uh, hardcore. Even iets van jou, Jeroen, erop. Leg even uit, wat is het uh, verschil met de rest? Nou, dit, dit is volgens mij meer disco zo. Dit ja. is niet echt techno. Nee? Nee, ik hebben ik geen verkeerde negen meer in ieder geval. We ja. hebben het verkeerde wat moeten we draaien? Ja, ik zou een secret cinemaatje opzetten. Ja. Ja, maar, ja goed, Jeff Mills zo. dat is echt techno. Iets wat uit Detroit komt. Ja, en, uh, ja ik, ik denk dat House en techno eigenlijk ongeveer ja, bijna op hetzelfde moment zijn ontstaan, denk ik. En in techno kon je ook disco samples uh, doen, alleen ja, deed je dan een wat snellere beat eronder. En ja, industriële zoals Arne net inderdaad ook al zei. Um, maar ja, dit is wel vrij uh, disco, ja. Ik heb er wel wat over te zeggen, over wat uh, je zei, van dat techno minder succesvol is geworden. Techno is inderdaad geen, niet mainstream, en het is ook geen radiomuziek. Het is echt om, om, op, te, om op te dansen. S nachts? Uh, maar Drie uur? S'nachts, laat... Uh, maar of het succesvol is, het is maar net hoe je het ziet. Want er worden in Nederland festivals gegeven... met waar 40.000 mensen komen, bijvoorbeeld Awakenings... met alleen maar techno. Dus ja. als je, het, als je het naar radio en hitlijsten maatstaf, nee, dan niet. Maar binnen deze wereld is techno uh, absoluut toonaangegeven. Ja, dat bestaat best. Ja, steeds. Ja. Dat is succesvol. En jij bent niet van de techno, je bent meer van Bob Dylan. Maar jij, Anne? Nou, ik vroeg me af, we hadden het net inderdaad over Bob Dylan... Um, Luisteren we nou over, zeg maar, als over 40 jaar top 2000 staat, dan dit soort muziek daar nog in? Luisteren wij daar dan nog steeds naar? Of onze kinderen. Of er nog Bob Dylan in zat? Of nee, of nee, nog juist een techno. Deze of, techno. Uh, nee, 100 Op het moment dat al die babyboomers uh, niet meer uh, kunnen stemmen en wij krijgen het voor het zeggen, in die top 2000, <lacht> dat wordt gewoon uh, Underworld en, uh, ja. en, uh, en ook Chesto, 100 procent. Ja. Sterker nog, uh, house is de nieuwe popmuziek, althans de, de house beat is het dom dominante geluid voor de komende 10 jaar. Als jij uh, de tune van de Eredivisie is gemaakt door Chesto, als als jij naar uh, een kledingwinkel binnenloopt, house, sportschool is uh, house. Zelfs ouderwetse carnavalsmuziek bestaat eigenlijk niet meer. Er staat een house beat onder, is een nieuwe muziek. Ja, ja, er zit een dus, gauw beat ja, onder. Ja, ja, maar ja, is en, het dan niet ook dat iedereen dat nu zelf kan op zijn computer thuis? Is het dan nog wel. Ja, maar, je, Bob Dylan of? kon toch ook zelf op zijn gitaar thuis? Dat ja, maar nu is het veel makkelijker om dat te verspreiden, denk ik, voor iedereen. Zeker, iedereen okay. dat zelf ja. een beetje kan proberen. Nou, laat ik zo zeggen, het is laagdrempeliger om eraan te beginnen. Maar het is, wij zouden nu met z'n tweeën een laptop kunnen pakken. En dan zijn wij producers. Maar dat wil niet zeggen dat het makkelijk is om een goede plaat te maken. Ouder okay, oh ja. Sensation. Heel belangrijk geweest in de dance, he, wereldwijd. Kun je wel zeggen, ja. ja. Althans, voor, voor Nederland is dat heel erg belangrijk geweest. Dat is... Uh... Ja, Sensation is eigenlijk ontstaan. Dat, die, die jongens van ID&T, de organisator, dat waren, zijn fanatieke Ajax-fans. En vanaf het moment dat er plannen waren voor de Arena... dachten ze, dit moeten we eigenlijk, daar willen we eigenlijk een feest geven. Nou, dat hebben ze gedaan. Dat was heel succesvol. Uh, en op een gegeven moment uh, overleed de broer van Duncan Stutterheim, de ID&T-baas. Uh, en volgens mij was Sensation ook het laatste feest waar hij was geweest. In ieder geval, ze hadden bedacht om het jaar erop uh, een eerbetoon aan hem te doen... en daardoor iedereen in het witte te laten komen. Ja, nou, dat was zo'n goed concept. Dat is nu de hele wereld overgegaan. Gaan. In hoeveel landen? Uh, volgens mij op dit moment 24 landen. Dit is wat het op dit moment ontzettend goed doet in Amerika. Motherfucker. Vind je het Het klinkt lekker. Maar ja. Ja, het is een, <laughs> een, is een, een soort soort uh, ritme. klompendans eigenlijk. Ja. ja. Doe het nog steeds. Mm, mm, mm, mm, ja. Mm. Ja. Ja, ja, maar dat waarvan. is wel echt waar. Nederland is toch een beetje een land van toegankelijk, een beetje hoempapa, een beetje gezellig. Ik heb het ja. idee, als ik zo'n drumcomputer heb, kan ik het zelf ook maken. Of is dat niet zo? Ik ben hier over twee maanden weer. Nee, nee, gaan we nee, jouw track luisteren. Ja. Maar dan moet ik eerst voor jullie een drumcomputer hebben. Wij regelen een drumcomputer. <laughs> en dan ga jij over twee maanden <laughs> ja. jouw track laten horen hier in dit programma. Opspoken. En daar zijn wij bij. Jum, wat, is is dat wat is er zo moeilijk aan dan? Nou, het is vooral heel moeilijk om iets te maken... wat simpel klinkt, maar toch blijft boeien. En ja, doe dat maar eens. Ja, maar als ik dit nou hoor... Hè? Ja. Nou, het is vooral heel moeilijk om zoiets simpels te kunnen verzinnen... en er ook mee weg te komen, eigenlijk. Ja, dat is de moeilijkheid. Ik vind het zelf ook heel moeilijk, hoor. Het, het is heel vreemd, maar hoe ouder ik word... en hoe meer ik gemaakt heb... hoe moeilijker ik het vind om een simpele plaat te maken... Terwijl, ja, uh, ja, dit is misschien de limiet van wat deze persoon kan. Ja. En dat, dat is natuurlijk te gek. Maar uiteindelijk komt hij ook weer verder en verder en verder. En dan zal hij dat niet meer zo'n simpel, een simpele plaat kunnen maken. We hebben dat technonummer van jou proberen op te zoeken... maar het is nog steeds niet gevonden. Het zit niet in de bak van Radio 1. <laughs> Ik ben 1. zo underground. Heel raar. Nogmaals, het staat allemaal in het boek Mary Go Wild... dat volgende week wordt gepresenteerd. En dat is een boek voor iedereen... Dat is zeker een boek voor iedereen. Het is, uh, we hebben het geheel in eigen beheer uitgebracht. Uh, bracht, net als de dance. Dwars tegen het systeem. En waar dit boek normaal in de winkel 80 tot 100 euro zou kosten. bieden wij het aan voor 25 euro. Maar het is alleen op internet te koop. Arne van Terphoven en Jeroen Verheij. Tot over twee maanden. Yes. yes. <laughs> Bye. Is staat mooi. Got him. Ja, zonder twijfel. One day. Het is zo'n dag vandaag. Het is donderdag. We gaan naar Den Haag. Radio 1. Felix Sorry, de begrotingsonderhandelingen. Vanmiddag zaten de financieel specialisten van de overgebleven kandidaten bij elkaar. En vanavond is het de beurt aan de fractievoorzitters Peter Blok. Jij staat buiten, zijn zij binnen? Ja, zij zijn binnen, maar wel met de rolluiken dicht. Dus het is een beetje lastig te zien wat ze aan het doen zijn. Maar ja, vooral natuurlijk flink aan het praten, aan het denken, aan het onderhandelen. En het is natuurlijk ook wel eens tijd om kleur te gaan bekennen. Uh, ja, de eindfase is ingegaan, het eindspel is begonnen, de beslissende fase. Maar ja, soms duurt dat toch wel weer langer dan gedacht. Je hebt natuurlijk te maken met zoveel verschillende partijen, met maar liefst vijf partijen met VVD en Partij van de Arbeid die natuurlijk mijlenver ook al bij elkaar vandaan staan, maar wel samen een coalitie vormen, dan hebben we D66... en de christelijke partijen, de ChristenUnie en de SGP. Ja, en uiteindelijk moeten dan de kaarten op tafel komen. Ja, dan kan er ook wel weer vrij snel een akkoord zijn. Maar ja, een akkoord, um, je wil het ook zo goed mogelijk verkopen. Dat vergt ook meestal weer wat tijd. Uh, je wil ook nog dat het een keertje goed wordt doorgerekend. Uh, dat alles uh, klopt, de koopkrachtplaatjes... Um, ja, daarvoor moet je meestal weer naar het Centraal Planbureau... of naar het Ministerie van Sociale Zaken. Ja, dat kost allemaal tijd. En ja, dan zou het wel weer eens na het weekend kunnen worden... Maar ja, vandaag uh, wordt het eigenlijk nog niet verwacht. Maar ja, soms kan het ook ineens weer heel snel gaan. Rutte aan tafel, premier Rutte, de minister van Sociale Zaken, Lodewijk Asscher. Die natuurlijk wat toezeggingen moet doen aan Alexander Pechtelt, Die bijvoorbeeld de WW sneller wil uh, verkorten. Ook het ontslagrecht eerder wil versoepelen. Ja, en dat zijn natuurlijk allemaal van die dingen die uh, echt wel uh, goed geregeld moeten worden. Dan moet er natuurlijk weer gebeld worden naar Heerts en winkjes van FNV en van... Van VNO en CW. Ja, werkgeversvakbonden. Ja, dus het is uh, toch een heel ingewikkeld onderhandelingsspel hier. Ja, en als je eruit bent, dan wil je niet natuurlijk dat je een dag later spijt hebt. Dus het moet allemaal wel dan eerst heel goed geregeld zijn. Dus behalve die fractievoorzitter zitten ook de hotshots uit het, uit het kabinet erbij. Ja. En ik hoorde jou vanmiddag rappen over nog een tekort van 1 miljard. Want het kabinet wil vasthouden aan die 6 miljard. En ze zitten nog op 5 miljard op dit moment. Ja, want met die extra partijen natuurlijk. Ja, Dijsselbloem heeft geen andere keuze. Hij moet D66, de ChristenUnie en de SGP aan tafel houden. Want dit is al een hele krappe meerderheid in de Eerste Kamer. 38 zetels om 37. Dus er mag helemaal niets fout gaan. En iedereen moet dan voorstemmen. Ja, dat, dat maakt het dus erg ingewikkeld. Ja, en die partijen hebben natuurlijk allemaal hun eisen. Dat kost dan vaak ook weer geld. Ja, en dan het rekensommetje vanmiddag was 5 miljard. Ja, en nu zullen ze opschuiven langzaam maar zeker richting de 6 miljard. Want dat is toch wat Dijsselbloem wil verkopen. En als enige ook moet verkopen in Brussel. En dat is gewoon de afspraak die hij heeft gemaakt met begroting. Commissaris Olly Reen. Dus ja, hij moet wel vasthouden aan die 6 miljard. Anders leidt hij gezichtsverlies als miste euro. Dat wil hij natuurlijk niet. En dat kost dan Nederland ook weer een miljard aan boete. Peter en dat willen we ook niet. Dat willen Felix. we niet. Nee. Dank je. Okay. Eh, hou het vol daar, hè. Ja, komt wel goed. Paraplu bij je. Extra kopje koffie. Ja. Niks aan de hand. Nee hoor. Tot vannacht, vijf okay. uur. Oké, joeg. PNN Today. Felix Murders. Het laatste woord is zoals iedere dag voor de bekende vrienden van BNN Today. Als eerste schrijver Philip Huff. Beste Felix, Jeroen Pauw, Paul Witteman en Henk Westbroek zaten begin deze week aan tafel bij het programma van de eerste twee genoemden. Het ging aan tafel over Zwarte Piet, die debiele racistische uitvinding die veel Nederlanders beledigt. Maar niet voor de hooghartige heren met hun 19e eeuwse opvattingen à la Sinterklaas. Voor mij is de winnaar van de week Quincy Gario. Wat een man, wat een waardigheid. Ik had bij zoveel onbeleefdheid een denkbeeldige mijter over Westbroeks kop getrokken en een echte karaf omgedraaid. En stylist Fred van Leer maakt zich druk over de Zwarte Piet-discussie. En hey stylist Fred van Leer, even het laatste woord van vandaag. Maar waar ik me ontzettend druk om kan maken is mensen die zich druk maken over dat Zwarte Piet racistisch is. Lieve mensen, hou op. Ze komen door een schoorsteen, daarom zijn ze zwak. Hou op met dat gezuip. Ik zeg een roekoe roekoe, Dit is van tien jaar geleden ongeveer, die is wat de discussie of niet? Ik denk dat Philip en Fred maar zijn bakje moeten gaan doen. Roelof, leuk dat je er was, jongen. En, ja, uh, er was pa, Mark van der Kamp en Charlie uh, Bolmeier deden de regie. En Michelle Molema, het meisje achter de schermen. Martijn Cordol, of Cardol.